Nou, op zaterdag 1 juli, dan geeft het uh, Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint-Cecilia haar zomerconcert in het cultureel centrum Jan van Bezouw. Het koor heeft namelijk een feestje, want uh, het bestaat 140 jaar. Goeiedag, Ik heb uh, uh, uh, iemand van het bestuur aan de telefoon. Het is uh, John Henselmans. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een feestje zeg. 140 jaar. Gefeliciteerd alvast. Ja, dank u wel. Ja. Dat is uh, niet mis hè? Nee, dat is, uh, we bestaan vanaf 1877 ja. en dat is in, 19, in 2017 is dat dus bij elkaar 140 jaar. Ja. Heeft u ook nog foto's van zoveel jaar geleden? Nou, we hebben ook nog foto's van inderdaad van zo rond 1880, 1885, bij de begintijd van het koor. Ja. En uh, wat was toen een beetje de samenstelling? Is dat uh, vergelijkbaar met wat het nu is? Nee, dat is totaal niet vergelijkbaar. Uh, ons koor is ontstaan in 1877 en is eigenlijk uh, geboren uit een groep, Zoaven. En ik weet niet of u weet wat Zoaven zijn. Nee, leg eens uit. Dat zijn uh, strijders, uh, Nederlandse jongens, die uh, in 18, rond 1870 naar Italië trokken om de paus te helpen bij het verdedigen van het grondgebied van het Vaticaan. Oké. Okay. ...en uh, het Vaticaan was toen veel groter dan nu... ...en werd bedreigd door, uh, ja, door nationalistische Italiaanse troepen... ...onder leiding van Garibaldi... ...en toen deed de paus een oproep aan uh, Europese jongeren... ...om hem te komen helpen. Mm -hmm. Toen gingen er zo'n vijf, zesduizend Nederlandse jongens in die tijd... ...gingen naar Italië om daar te vechten. En uh, die kwamen na een jaar of vijf, zes kwamen ze terug... Maar toen richtten ze uh, gezellig, gezelligheidsverenigingen op in de steden waar ze vandaan kwamen, zo ook in Tilburg. Ja. En in Tilburg is zo'n uh, gezelschap uh, ja, ontstaan en van daaruit is ook ons koor later ontstaan. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Volgens ja. mij is dit uh, heel uniek, want er zijn weinig koren op deze manier uh, ontstaan, zeg maar, in ja. deze wereld. Dat klopt, ja. Ja, nou hartstikke goed. Nou hebben jullie een feestje dus, 1 juli, want dan uh, gaan jullie in, uh, ja, in het Jan van Bezaal optreden. Uh, ja. Wat voor uh, repertoire kunnen we verwachten? Ja, nou het uiteindelijke feest, het eigenlijke jubileum optreden, dat is al achter de rug. Dat was op 26 maart in de Concertzaal in Tilburg. Ja. En nu hebben we op 1 juli hebben we ons jaarlijkse zomerfeest. Mm -hmm. En dan hebben we ja, een heel uh, afwisselend repertoire. We zingen Byzantijnse muziek, uh, we zingen uh, enkele Afrikaanse nummers. We hebben een item en dat gaat over Elvis Presley. Elvis Presley is 40 jaar geleden overleden. Ja. En wij hebben drie nummers aan hem gewijd. En ja, we hebben ons clublied en we hebben nog een paar mooie nummers. Dus alles bij elkaar, met solisten en gastoptredens, wordt het een heel, heel, heel mooie optreden. Ja, misschien kunnen we het wel een soort afterparty noemen, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. oké, okay, nou goed. Ja. Heel goed. Op, op 1 juli, hoe laat begint het? Het begint om half drie. En het is in de kapel van, van, van uh, Jan Bezo. Ja, en het zal ongeveer een uurtje of twee, tweeënhalf uur, tot vijf uur, schat ik. Nou, heel goed. Waar kunnen mensen informatie vinden? Op jullie website misschien? Nou, mensen kunnen de website uh, raadplegen www.sint-cecilia.nl. En als ze kaartjes willen bestellen, dan kunnen ze dat doen via info@sintcecilia.nl.